11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Zo Zometeen in de gids.fm is wijn uit 1735 nog wel drinkbaar. En zijn de Stones ook oud, nog wel beluisterbaar? U hoort het zo na het NOS Journaal met Mark Visser. PvdA-staatssecretaris Kleinsma vindt dat partijleider Samsom er zaterdag met zijn uitspraken over illegaliteit wel heel stevig is ingegaan. Zij ze gisteren op een 1 mei-bijeenkomst in Aduwart in Groningen, waar RTV Noord verslag van deed. Zaterdag riep het PvdA-congres de partij op om illegaliteit niet strafbaar te stellen. Maar Samsom zei dat hij zich houdt aan de afspraken daarover met de VVD in het regeerakkoord. Kleinsma noemde het niet verkeerd om er iets meer lucht in te houden. We moeten met z'n allen verzinnen, hoe dan wel... zonder dat we die mensen in de steek laten. Maar aan de andere kant is het mooi als we het kabinet overeind kunnen houden. Daar moet je tijd voor kopen. Al dus Kleinsma bij RTV Noord. De wet die minister opstelte wil om cybercriminaliteit harder aan te pakken... kan juist nieuwe veiligheidsrisico's voor burgers met zich meebrengen. Dat stelt Bits of Freedom, een organisatie die voor digitale burgerrechten opkomt.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 GGD Nederland maakt zich zorgen over de toenemende populariteit... van de shisha-pen, een elektronische sigaret... die vooral populair is onder basisschoolkinderen. Er zit geen tabak in, of teer of nicotine... maar wel andere stoffen die mogelijk schadelijk zijn. De RIVM doet op verzoek van staatssecretaris Van Rijn... van Volksgezondheid onderzoek naar de schadelijkheid van die stoffen. De GGD waarschuwt dat de shisha-pen het echt roken bij kinderen stimuleert... en roept winkels op om de shisha-pen uit de handel te nemen. Het is niet de bedoeling dat die pennen... Aan Kinderen onder de 16 worden verkocht, zei secretaris Koudijs van de tabaksdetailhandel bij KRO op radio 1. Dat is niet goed. Wij zeggen dat dit weliswaar geen tabakproduct is, zoals je net ook al zei. Maar we adviseren toch de winkeliers om ook hier de leeftijdsgrens van 16 jaar te handhaven. Of juist om verwarring te voorkomen. Dus het is niet de bedoeling dat dit product wordt verkocht aan klanten onder de 16. Overigens valt de pen niet onder de tabakswet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 Met een vier raad de A27 van Utrecht naar Breda, daar staat tussen Noordloos en de brug Gorkum 3 kilometer. Vara Radio 1. De gids .fm. met Bora Goedemorgen. Het Antwerpse wijnveilinghuis Silvies gaat morgen wijn verkopen die afkomstig is uit het wrak van het Vliegend Hert, een 18e eeuw zeilschip. De wijnflessen dateren vermoedelijk van 1735 zijn ze nog wel te drinken. Dat vraagt natuurlijk om een kenner. En de Rolling Stones? Die dateren van iets later, van 1962 om precies te zijn. Ze treden morgen op in Los Angeles en ze gaan daarna weer op tournee. De vergelijking met de zojuist genoemde wijn drinkt zich op. Zijn de Stones nog wel om aan te horen? Ook dat vraagt om een kenner. En ook van vroeger Hongkong. De voormalige Britse kroonkolonie houdt vast aan het traditionele gebruik van pruiken in de rechtbank. Maar dat pruikenrecht is voorbehouden aan een specifieke groep advocaten. En dat zet weer kwaad bloed bij de pruiklozen. U zult het zien, wij zijn van alle tijden. Surf naar degids .fm. Milieudefensie gaat samen met Nigeriaanse boeren in hoger beroep tegen Shell. Het gaat om drie zaken en in al die zaken draait het om olievervuiling... door lekkages uit Shell-pijpleidingen en boorputten. Aan de telefoon Evert Hassink van Milieudefensie. Goedemorgen. Goedemorgen. In de dorpen van de boeren zijn pijpleidingen gaan lekken... waardoor de grond verontreinigd raakte. Hoe is de situatie nu op dit moment? De situatie is zo dat in het dorp Goi uh, door herhaalde... Olielekkages, de olielekkages, de situatie dramatisch is. Het dorp is uh, verlaten omdat er niet meer te leven valt. In Oruma, het andere dorp waar ja, wij de zaak verloren hebben, is uh, de situatie wel verbeterd. Shell heeft daar een, een opruimpoging gedaan die niet helemaal succesvol was. Maar inmiddels is het uh, zo lang geleden dat de tropische stormen en overstromingen de meeste olie nou ja, uh, verspreid hebben. Um, zodat landbouw weer mogelijk is, maar de visserij nog moeilijk. En kunnen de mensen wel weer in die dorpen leven? Nou, in, in Oruma zijn de mensen altijd wel gewoon blijven leven... maar hebben ze echt een, een aantal hele magere jaren gehad... omdat landbouw toch wel belangrijk is voor de mensen in dat dorp. Ja, en die grond is zo zwaar verontreinigd... dat er eigenlijk uh, voorlopig, of in ieder geval hele lange tijd... niets meer uh, ja, kan worden verbouwd? Nee, lange tijd, of lange tijd, een, een aantal jaren kon daar niks verbouwd worden. En er zijn ook vrouwen die, hebben, die toch probeerden om bij die akkers te komen... direct naar de olielackage. Die hebben ook miskramen gekregen... omdat ze door het verontreinigde water moesten om bij hun, hun akkers te komen... Dus het was een, een dramatische tijd. Ik zei het al, het gaat om drie zaken. U had, uh, die had u aangespannen tegen Shell. U verloor er twee, u won er eentje. En toch gaat u ook in die gewonnen zaak in hoger beroep. Waarom? Ja, de, de Nigeriaanse boer uh, gaat niet in beroep, maar wij gaan wel in beroep. De Nigeriaanse wij... boer die inderdaad die zaak gewonnen heeft en ja. ook een schadevergoeding krijgt? Ja, ne? die uh, gaat nu met Shell eerst in overleg over de schadevergoeding. En als dat niet lukt, dan komt er nog een procedure over om die, uh, de hoogte van het bedrag vast te stellen. Uh, het gaat ons niet om de schadevergoeding, het gaat ons om het feit dat wij willen... dat Shell verantwoordelijk neemt voor de ellende die het de mensen daaraan doet. Uh, Shell Nigeria heeft nu wel gezegd van oké, okay, wij zullen die schadevergoeding betalen... maar de rechter heeft Shell Nederland, de Koninklijke Olie, niet veroordeeld. En wij zeggen juist dat moederbedrijf, dat is uiteindelijk verantwoordelijk... voor wat er in Nigeria gebeurt, dat strijkt de winst op. Dat stuurt het bedrijf in Nigeria aan. Het is een 100% Shell uh, onderneming... Dus juist het moederbedrijf moet die verantwoordelijkheid voelen en ook nemen in de toekomst. En daar wilt u een uitspraak over? Zeker. Als het nu zo duidelijk is hè, dat die lekkende olie de grond verpest heeft... en dat de boeren er ook zoveel schade van hebben opgelopen... hoe kan het dan dat u die twee andere zaken verloren heeft? Dat komt door um, het Nigeriaanse uh, rechtssysteem... waarin een oliemaatschappij geen uh, schadevergoeding hoeft te uh, betalen... als het kan aantonen dat een lekkage is veroorzaakt door... Uh, nou ja, door derden, door sabotage, populair gezegd. En Shell is met een, uh, nou ja, een soort verklaring van de overheid gekomen... die dat uh, zou bewijzen. Um, wij betwisten dat, omdat ja, in Nigeria nogal makkelijk aan zo'n uh, papiertje komt. En het bewijsmateriaal dat Shell heeft ingebracht... de, de foto's die we ook hebben gezien... die uh, overtuigen ons absoluut niet dat het uh, dat geval zou zijn... van uh, nou ja, iemand die een gaatje geboord heeft. Volgens ons is het veel logischer dat dat gewoon een, een roestgat is... En er is ook uh, heel veel informatie over uh, dat de pijpleiding oud is. Uh, dat Shell een eigen rapport heeft dat zegt van hij hoognodig vervangen worden, want hij terecht door te roesten. Uh, dat overtuigt ons er allemaal van dat het wel degelijk een geval is van falend uh, ja, pijpleidingbeheer van Shell. Ja, echt die nalatigheid die, die, die toch wel voor u, voor u duidelijk is. Uh, het had andersom eens moeten zijn hè, als die pijpleidingen van Shell in Nederland hadden gelegen. Ja, dan, dan uh, had iedereen moord in brand geschreeuwd. Maar ja, nu liggen ze duizenden kilometers verderop gebeurt af van alles in het, uh, in het oerwoud. Gaat het u die twee andere zaken voor u uh, ook alleen om de aansprakelijkheid... van het hoofdkantoor in Nederland of ook om die schadevergoeding? Of beide wellicht? Nee, Het, het gaat, gaat ons en, en zeker de mensen in Nigeria ook om de schadevergoeding. Omdat uh, ja, de, de, het leven is niet makkelijk in de Niger-Delta. Dus alle, alle hulp is welkom. Dus de mensen daar die, die wachten wel degelijk ook op die schadevergoeding. Maar ondertussen is is de woede richting, uh, richting Shell, maar ook richting de eigen overheid... zo groot dat ook het meer principiële punt wel degelijk heel belangrijk is... voor, voor de mensen in het dorp en ook voor alle andere mensen... die geen schadevergoeding zouden kunnen krijgen... maar die wel heel blij zullen zijn als Shell eindelijk is veroordeeld wordt. Hoe lang kan dit nog allemaal duren? Dit, uh, deze, dit hoge beroep dat duurt anderhalf à twee jaar. Dat is een lange tijd. Het is een lange tijd, maar goed... De olievervuiling in de Nige delta die speelt al speelt vanaf de jaren 60, 70. Dus uh, men, men is helaas gewend te wachten. En men is ook heel woedend, zei u zojuist. Kan men nog twee jaar wachten? Ja, dat, dat zal wel moeten. Ja. Uh, de, de mensen in Goy die wachten eigenlijk vooral op het moment dat Shell uh, gaat schoonmaken. Zodat zij hun, hun viskwekerijen en hun landerijen weer kunnen gebruiken. En in Oruma heeft het leven na de... Lekkage en ook na de grote overstromingen die er uh, vorig jaar geweest zijn. Inmiddels weer een beetje, nou ja, zijn gangetje uh, hernomen. Maar ondertussen is iedereen nog wel vol spanning uh, wat de uitslag van de rechtszaak zal zijn. Ja, hé, hey, nog een beller denk ik voor u. Uh, want u zegt wel zijn gangetje hernomen, maar dat zal niet zo'n gangetje zijn zoals wij dat, dat kennen. Dat je weer een normaal leven kunt leiden. Nee, dat is, dat is een, een, een zwaar leven. Van uh, de, de eindjes aan elkaar knopen en hopen dat je ergens, uh, nou ja nog een baantje krijgt of nog een goede oogst hebt van je akker. De visserij, het was een heel vroegbaar gebied... maar door de vele olielekaartjes is de visserij ingestort. En, en hebben mensen dus eigenlijk alleen nog uh, nou ja, wat cassave van hun akkers om, uh, om van rond te komen. Ja, En hoe lang kunnen deze gevolgen zich nog ja, laten zien? Want u zei al, dit speelt al vanaf de jaren 60, 70. Nou ja, vooralsnog uh, gaat de vervuiling door. Het, het lijkt erop dat Shell uh, de eigen pijpleidingen iets beter onderhoudt... uit als we dat kunnen afleiden uit de cijfers van de afgelopen jaren. Is dat ook twee jaar? Dankzij de druk van jullie? Wij denken van wel. Shell zal dat denk ik uh, altijd ontkennen. Um, maar er, er is geïnvesteerd in pijpleidingen. Hoewel er nog steeds iedere twee weken een, uh, een lekkage is. Ja. waarvan Shell zelf erkent dat het door slecht onderhoud komt. Uh, maar er zijn nog veel meer lekkages door, uh, door grootscheepse oliediefstal. En daar. Ja. ...verdwijnt ook heel vaak veel olie in het water. Dus het zal nog ja, ik vrees decennia duren voordat het ecosysteem daar echt hersteld is. Evert Hassink van Milieudefensie, hartelijk dank. Graag gedaan. De gids .fm is zojuist een persconferentie begonnen om de plannen toe te lichten voor dodenherdenking, aanstaande zaterdag. De gemeente wil langs de graven van gesneuvelde Duitse soldaten lopen. En dat is iets wat veel stof doet opwaaien. NOS-verslaggever Matthijs Holtrop is bij die persconferentie. Matthijs, wat wordt er gezegd? De burgemeester Aldrink heeft zojuist gezegd niet de keuzemogelijkheid te bieden om langs de Duitse graven te lopen. Dat betekent uh, dat dat dus niet gaat gebeuren. En de belangrijkste reden daarvoor is dat de burgemeester zegt... de waardigheid van de dodenherdenking in Vorden is in het geding. Het uh, problemen uh, begonnen allemaal vorig jaar... toen de burgemeester mensen de keuzemogelijkheid wilde bieden... om ook langs de Duitse graven te lopen op de begraafplaats in Vorden... Um, waarop een, uh, waarna een rechtszaak volgde van tegenstanders. Nou, uiteindelijk heeft de gemeente die een hoger beroep gewonnen. Daarmee lag de weg vrij om dit jaar dus, uh, hetzelfde plan opnieuw voor te stellen... Um, maar uh, er is toch een aantal zaken weer uh, veranderd. Toen We heeft het landelijk comité duidelijk aangegeven daar niet blij mee te zijn. En uh, zoals lees ik net in een persbericht hebben ook uh, tegenstanders laten weten uh, te willen de demonstreren bij de herdenking op 4 mei. En daarmee vreest de gemeente dat de waardigheid van de herdenking op 4 mei in het geding is. En heeft ze besloten om het hele verhaal van die Duitse graven te schrappen uit het programma. In Vorden wordt dus niet langs de graven van gesneuvelde Duitse soldaten gelopen aanstaande zaterdag. Matthijs Holtrop, dankjewel. je wel. Een beetje finoloog kijkt uit naar morgen. Want dan worden in Antwerpen zes flessen wijn geveild... uit het wrak van de Oost-Indië-vader, het Vliegend hert. En dat is wijn van bijna 300 jaar oud... want het Vliegend hert is al gesonken in 1735. En de vraag der vragen is dan natuurlijk, hoe smaakt die wijn? Om een indruk te krijgen ging verslaggever Rob Boy naar finoloog Jens Hoogstad van restaurant Bottles in Sas van Gent. Oeh, oh. moet ik de deur dicht doen of... Het uh... winteltrapje naar beneden leidt naar uh, de kelder, zo te zien. De mensen waren vroeger wat kleiner, dus gebouwd uh, door mijn grootvader deze kelder. Dus en, uh, in die tijd waren de mensen zo groot nog niet. Dus vandaar dat het plafond ongeveer op 1,80 zit. En ik kan er net, net, net niet staan. En nu zie ik overal de flessen. Hier ligt de permanente omslag van een uh, 10.000 flessen... En ik heb nog een externe opslag waar nog, uh, waar nog meer uh, ligt. Maar dit is eigenlijk het, uh, de wijn die ik frequent in mijn restaurants schenk. Noem eens wat. Uh, hier ligt uh, eigenlijk alles wat Italiaans is. Brunello di Montalcino, daar staan we nu vlakbij. Uh, Chianti staan we vlakbij. Ik heb Edelzoet, heb ik staan. Sauterne en heel rek. Ik heb uh, Chateauneuf du Pape, ik heb uh, Verenigde Staten en Australië. Alles wat, uh, wat op de kaart staat, er liggen hier een aantal flessen uh, voorradig. Maar nu even wat anders. Ik zie dat je al wat in je handen hebt... Ja. Een foto van de wijn uit 1735. Dat scheepsfrank. Het vliegend hert. Het Vliegend hert. Inderdaad. Die ligt helaas niet hier. <laughs> nee, die, die flessen <laughs> liggen helaas niet hier. Uh, ze worden uiteraard geveild uh, door Veilinghuis Silvies in Antwerpen. Uh, de flessen dateren waarschijnlijk. Ze worden neergezet als zijnde uit 1735. Ja, maar dat ja. is net niet het geval. Het zijn hele bolle flessen, val, valt mop. op. Ja, dat zijn maar kattenkoppen. Een beetje een licht kattenkoppen, ja. Ja, kattenkoppen, oftewel Dutch Onions. Hè. Dat is een hele populaire, vrij eenvoudige blazen fles uit die tijd. Ja. Je ziet al aan de vorm, ze zijn zeer onregelmatig. De halzen zijn ook schuin of scheef. En het was eigenlijk gewoon alleen maar bedoeld als een goede opslag... als container eigenlijk voor het, voor het, het bottelen van wijn. Wat zie jij verder aan die fles? Dat er lucht zit tussen de kurk, dus tussen de afdichting en het, en het wijnoppervlak. Wat zoveel betekent dat het wijn waarschijnlijk niet aangetast is... door het zoute zeewater. Je bent razend nieuwsgierig hoe dat, hoe dat smaakt natuurlijk. En ja, dat zou, van ieder, ogen, hè? dat zou iedere vinoloog, en net als ik zelf, zeer, zeer benieuwd naar zijn. En het is... Ik zeg het, ja zulke dingen, dat, dat, dat leest als een jongensboek... dat zijn bijna sprookjes die, uh, die opeens werkelijkheid worden Maar als ik zo de veilingwaarde zie wat de flessen moeten opbrengen... praten we tussen de 2.000 en de 4.000 euro voor twee flessen per paar. Dus dat is behoorlijk prijzig. We gaan even naar boven toe, begrijp ik. Want uh, ja, nou, er staat dat wat dan. open als het om oude wijn gaat. Ik wil wat aantonen, eigenlijk wil ik laten zien wat een wijn doet die uh, wat rijper is... of zelfs heel rijp is, die wat ouder is uh, van leeftijd. En ik wil een hele jonge wijn laten proeven. Het zijn wel twee wijnen van een heel hoog niveau. Dus het is een, enerzijds is het in 1943 uh, Vieux Château Sertand... in het hart van de oorlog uh, gemaakt, als het ware. Dat is een Pomerol, uh, 1943. En ik heb een uh, Château pichon Longueville Conteste de la Lande... dat een hele beroemde uh, Deuxième Cru-classe is uit Poyac. Dus ook een uh, Bordeaux. Het zijn twee verschillende Bordeaux-wijnen, een zeer bijzonder wijnjaar geweest uh, voor Rode Bordeaux. En 1943, en, uh, ja, we zullen zien wat het geeft. Het is alleszins natuurlijk uh, flink oud. Dus uh, we gaan kijken. Je ziet ook al aan de kleur dat hij heel licht is. Hè, dat hij bijna bruin is. Ik heb hem daarnet al voorgeproefd. Hij is eigenlijk in een, een vrij goede staat. Het is een bruine kleur. Uh, dat is beetje ook wel te verwachten. Uh, ja, precies. Je zult straks bij de 2019 die uh, die schudt een beetje in het glas, steekt nu zijn neus erin. Ja, en dan ruik je heel duidelijk, zoals wij dat noemen, tertiaire aromas. Dus dat betekent dat het fruit volledig verdwenen is, wat je goed ruikt. Ik ruik uh, wijn. Ja, en uh, ook een beetje stallucht. Hè. Dus uh, je ruikt echt een dorre bladeren, wat humus, uh, dat soort uh, paddenstoelen. Dat, dat soort aroma's komen naar voren als wijn wat ouder wordt. Even een hele domme vraag. Kan het, niet gift, kan het niet giftig zijn? Nee, de wijn is, uh, oude wijn, ik bedoel... nee, dat zal beslist niet het geval zijn. Of de wijn nog drinkbaar is, is natuurlijk nog altijd de vraag uh, die uh, proefondervindelijk moet ja. worden bewezen. Maar uh, of het drinkbaar is, is een ander verhaal. Maar wijn wordt niet giftig naarmate die ouder wordt. Dus uh, u, gaat niet, uh, u gaat hier niet doodvallen. <coughs> ja, weerbaar, ja, dat he? is. Uh, <coughs> nee, niet kwalijk. Maar... Dat is inderdaad een hele. Een wijn met een verhaal. Dit is een wijn met de, een verhaal. Ook natuurlijk zeker omdat hij behoorlijk oud is. Uh, uh, dus, uh, dat, en, en, en nog zeer drinkbaar is. Want het verbaast ja. mij enigszins dat de kwaliteit van de wijn uh, nog bijzonder hoog is. Ik vind zeer hem niet, ik vind hem niet, uh, niet gek. <laughs> hij, is, hij is niet gek. En nogmaals, ik vind het ook geen hele grote wijn. Dat is ook wel te verwachten van een 3, uh, 1943. Maar nogmaals, de wijn is absoluut zeer drinkbaar. En, uh, je ziet dan de kleur dat dit wel uh, bleker is geworden. Als ja. ik zo dadelijk de 2009 uitschenk, gaat u zien dat die veel donkerder is. Dat die bijna uh, ondoorzichtig is. Hè. Dus dat is deze. Dat is, heeft een, een dieprode kersenkleur. Nou, wat je ziet nou, dat hij. Die... Smaakt, um, die smaakt wat frisser. Wat ik belangrijker vind om het te vergelijken... is dat de wat bruinere, wat blekere wijn de, de, de, de 1943 uh, echt een ontwikkelde toon heeft. Hè. Dus wat bruiner is van structuur. Uh, wat minder uh, gekleurd is dan de dieprode wijn uit 2009. Die ja. duidelijk uh, veel jonger is uiteraard en ook ja. totaal anders uh, smaakt. Komt die, die wijn uit 1735 nou in de buurt van die... Uh... Ja, je weet het natuurlijk niet, want je weet niks. Nee, het zou kunnen. De wijn die is uh, op lage temperatuur op de zeebodem bewaard. Uh, onder uh, koele condities, goed donker ook. Dus de voorwaarden zijn aanwezig om de wijn goed te conserveren. Het zou kunnen zijn dat op de, de zeebodem... is het uiteraard zo dat de wijn zich langzamer ontwikkelt. Ja. Als de wijn in de buurt komt van de 1943 die we hier voor ons neus hebben staan... dan denk ik dat we in onze handen mogen knijpen... want dan hebben we iets heel bijzonders te pakken. Wat weet jij verder van die wijn, die lading? Uh, we weten er heel weinig van, want ook de herkomst is niet bekend. Het is niet bekend wat voor type wijn het is. Uh, het zou kunnen zijn dat het een, een wijn is van het Claret type, dus een oud Bordeaux type uh, die wat bleker is van kleur. Uh, dat werd in die jaren uh, veel, uh, veel, ook voor export werd, werd die wijn veel geproduceerd. Dus het zou een Bordeaux wijn kunnen zijn nogmaals. We weten de, uh, de herkomst van de wijn is uh, totaal onbekend. En ook ja. of het drinkbaar is is niet onbekend. Er is maar één manier om daar achter te komen. Dat is om ze daadwerkelijk natuurlijk te proeven. En het is uh, echt voor de liefhebbers? Het is uiteraard voor de liefhebbers. Uh, de... De, de, de, de, de leek zou zeggen, doe mij maar een slobberwijntje van uh, 2 euro van de supermarkt. Absoluut. En die vind je nog lekkerder dan die, uh, ja, die flauwe kool uit 1735. Dat kan ik me levendig <laughs> voorstellen, want de, de, de drinkbaarheid is zodanig een raadsel... dus dat, het, uh, dat er toch veel geld op tafel neergeteld moet worden... voor iets wat niet duidelijk van is of het nog te drinken is. Het maar, is echt een collectorswaarde. Maar voor jou is het gewoon het avontuur onder de kurk. Het avontuur onder de keur, daar draait het om. We kijken terug in de tijd, we kijken terug in de geschiedenis. En iedere oude fles die opengaat is weer een groot uh, raadsel en een, een beleving. Heel uh, apart. Ik zou zeggen, uh, proost. Santé. Ja, en dat finoloog Jens Hoogstad er alles aan zal doen... om die wijn in zijn kelder te krijgen, dat behoeft natuurlijk geen betoog meer. Hij overweegt met bevriende finologen een bod. Dat wordt een spannende dag morgen. Karaoke van Ellie Medeiros. De Gids. fm. We zeiden niet precies wat het wat het inhield, uh, of het uh, ja, of het zich was of niet. Ja. Dan, dan ga je natuurlijk wel uh, eerst aan, aan, ja, aan je kinderen, en aan je vrouw en de familie uh, denken... dat je zoiets hebt van... Uh, ja, ja, uh, het zal er niet zo zijn dat het uh, binnenkort over is, zeg maar. Het begin van de film Wedstrijd van zijn leven. Het is een documentaire van journalistiekstudenten van de Hogeschool Utrecht... Robert Smit en Christel van der Meer. Ze mochten ermee naar het Al Jazeera International Documentary Festival. En ze zijn net terug uit Qatar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat de documentaire over? De documentaire gaat over een profvoetballer, Frank van Kouwen... die je net hoorde, die um, in december 2010, dus dat is alweer een tijdje geleden... te horen krijgt dat hij darmkanker heeft. En um, tijdens zijn uh, um, chemotherapie die hij krijgt... Um, besluit de club VVV dat ze aan het eind van het seizoen... ook zijn contract niet willen verlengen. Dus um, dat hij naast dat hij dan ernstig ziek is... ook nog eens zonder werk zit en uh, wij stappen... We kijken terug op die periode en wij stappen in op het moment... dat het eigenlijk alweer een stuk beter met hem gaat. Dus je ziet, je hoort het verhaal, dat het heel slecht gaat... en uiteindelijk zie je een, een mooi happy end. Ja, en, en Robert, waarom wilden jullie dit verhaal vertellen? Um, er ja, meerdere redenen. Um, sowieso omdat dit verhaal uh, was wel bekend in de media, maar steeds in kleine, kleine stukjes. Uh, werd steeds uh, bijvoorbeeld het, het feit dat, hij, dat er darmkanker werd, bij hem werd geconstateerd. Was een los nieuwsberichtje. Het feit dat, er, uh, dat hij zijn contract niet werd verlengd. Was een los nieuws, nieuwsberichtje. En het gehele verhaal. Dat miste wat ons betreft uh, heel erg. Uh, dus wij wilden eigenlijk alles op één hoop uh, gooien en er een, een logisch verhaal van maken. En daarnaast wilden we uh, van tevoren ook wel laten zien... Dat de, dat de voetbalwereld ook best wel hard kan zijn. En uh, ik denk dat dat, dat dat de perfecte aangelegenheid was om, om dat zo te laten zien. Jullie gaan die documentaire maken. Dat doen jullie dan in opdracht van je studie. Het is een vrij zwaar onderwerp. Christel, waren jullie daarop voorbereid? Eh... Huh. Uh. Nou ja, we waren erop voorbereid in die zin... dat we wisten hoe je uh, moest filmen en een verhaal moest vertellen. Maar niemand had ons verteld hoe je uh, een interview doet... En, en, en, en praat over kanker. En niemand had verteld dat dat best wel aangrijpend kan zijn. En daar hebben we wel allebei later van gedacht... poeh, oké, okay, dit is een harde leerschool op deze, op deze manier. Ja, we zien in de film ook uh, de, de vrouw van Frank van Kouwen. Die begint ook weer te huilen. Die zegt van eigenlijk kan je daaraan zien dat je zo'n periode nooit echt goed kan afsluiten. Hadden jullie dat ook, zulke emoties? Uh, ja, als ik heel eerlijk ben, wel. Um, zij, uh, ja, zij moest huilen en um, op een gegeven moment hadden we zoiets van... Nou, we las even een pauze in en dan uh, kan zij even op adem komen... en dan kunnen wij eigenlijk ook even op, op adem komen. En Robert en ik zijn toen naar buiten gegaan, en hebben even op straat uh, frisse neus gehaald. En dat was voor mij het moment dat eigenlijk ook de tranen over mijn wangen liepen. En dat ik dacht poeh, dit grijpt me wel iets meer aan dan ik uh, van tevoren had kunnen inschatten... en van tevoren had gedacht. Nou, ik denk dat we dat ook al vanaf het eerste moment hadden. Dat uh, De eerste draaidag die we hadden was uh, dat hij voor de eerste keer... weer naar het ziekenhuis ging om zich te laten checken... of, hij, uh, of, de, of, er, of er nog kankercellen uh, aanwezig, was, uh, aanwezig waren. En uh, ja, We merkten toen dat wij, dat was onze eerste draaidag en we hadden nul band eigenlijk nog met, uh, met Frank en Rachel... En um, ja, dan stap je ineens in een, in een ziekenhuisruimte waar, uh, ja, waar, waar iemand te horen kan krijgen dat zijn leven opnieuw op zoek op zou kunnen staan. Uh, en dat was voor ons denk ik toch wel een eye-opener van wow, we zijn toch wel zo met een heftig, uh, heftig onderwerp bezig. En vond Frank van Kouw het goed dat jullie daarbij waren? Want dat was natuurlijk voor hem ook heel erg spannend. Ja, hij zei ja. Uh, jullie willen een documentaire maken, dan hoort dit erin. Uh, Althans, we hebben het natuurlijk voorgelegd. Van, ja, jij moet weer naar het ziekenhuis. En eigenlijk zou het voor de docu heel mooi zijn als we daarbij kunnen zijn. En dat vonden zij best wel moeilijk in eerste instantie. Want ze hadden zoiets, ja, dat is toch privé. Maar om het verhaal compleet te maken, om een duidelijk beeld te krijgen van hoe en wat. Uh, tuurlijk mogen jullie daar dan bij zijn. Maar ja, ook daarvoor geldt dat... Ja, we hadden van tevoren gewoon eigenlijk helemaal niet gerealiseerd... dat dat best wel heel zwaar kan zijn. En dat we... We gingen er eigenlijk gewoon vanuit... Ja, Frank krijgt te horen dat hij schoon is. En dat kreeg hij natuurlijk uiteindelijk ook te horen. Maar we hadden niet zoveel rekening gehouden met het scenario... dat het ineens ook heel erg verkeerd had kunnen zijn. En... Ik denk dat Robert en ik allebei een beetje opgelucht wel het uh, ziekenhuis uitstapt. En dachten, oké, okay, dit hebben we overleefd. Frank is gewoon gezond. Ja, en dat, dat zien we ook in de documentaire. We zien ook hoe hij weer gaat voetballen bij FC Eindhoven uh, uiteindelijk. Daar zijn jullie ook bij. Mooi moment. Hij gaat ook nog terug naar de fans van de VVV die hem een hart onder de riem steken. Jullie maken een mooi verhaal daarover. Dan heb je een documentaire, maar daar ben je natuurlijk nog niet aan beland in Qatar. Hoe gaat dat dan? Nou ja, wij vonden het eigenlijk uh, te zonde om, om de, de, de documentaire op de plank te laten liggen. Het was een, was een leuk schoolproject, uh, maar ja, goed uh, wat, wat als wij hier, hier helemaal niks mee zouden doen, dachten we. Uh, dus uh, besloten we eigenlijk een rondje op Google te maken. Een rondje op Google? Een rondje op Google te maken en, oh, uh, <laughs> te maken en even te kijken wat, uh, wat er eventueel mogelijk zou zijn qua, qua filmfestivals, bijvoorbeeld. En uh, Al Jazeera filmfestival was eigenlijk de eerste die, uh, die, beetje, die een beetje bij ons opkwam. Uh, en we dachten, ja, als we het niet proberen, dan, uh, dan komen we er sowieso niet. Dus we hebben hem maar gewoon uh, op de Bonnefoy eigenlijk ingestuurd. Ja, waarom Al Jazeera, Christel? Is dat specifiek inderdaad voor, voor documentaires die over sport gaan, bijvoorbeeld? Nee, dat waren uh, weer andere festivals, maar um, ja, Al Jazeera... Uh was bij ons in ieder geval qua naam bekend... vanwege de televisiestations die ze in de Arabische wereld hebben. En uh, op de Hogeschool Utrecht uh, heeft de uh, um, journalistiek... heeft een onderdeel televisie maken. En dan gaat er ook elk jaar een groep gaat er naar Qatar. En die gaan ook langs bij Al Jazeera. Dus we hadden zoiets... Nou, we sturen hem in en misschien kunnen we met de connecties van school... zouden we dan eventueel nog wat kunnen bereiken. Uiteindelijk hebben we dat helemaal niet nodig gehad. Maar ja de naam Al Jazeera deed bij ons een, een klein belletje rinkelen. En was het wat je ervan verwachtte toen je er eenmaal was? Nou, het, uh, ja, het, het was, het moet, ja, ik moet zeggen, een vrij apart festival. Um, waar wij, denk ik, in Nederland heel erg gewend zijn... dat filmfestivals um, ja, voor het grote publiek zijn. Um, was het hier eigenlijk gewoon een, een, een feestje van filmmakers onderling. Uh, filmmakers werden over de hele wereld ingevlogen. En Al Jazeera deed hartstikke, hartstikke zijn best... om uh, ja, in, in Qatar te advertisen met, uh, ja, met, met het filmfestival. Maar... Uh, Heel, heel veel locals hebben we nou ook niet gezien. Het was, het was over het algemeen echt de filmmakers die elkaars films bezochten. Maar dat is het ideale klimaat om natuurlijk te netwerken. Ja, dat dan weer wel, inderdaad. Dat, daar klagen we dan ook niet over, want we hebben wel echt heel veel mensen ontmoet. Maar... Ja, zij adverteren met Open to All. En uiteindelijk is het gewoon eigenlijk een in-crowd-feestje. En ik had het wel leuk gevonden als ik mijn documentaire ook... of nou ja, onze documentaire had kunnen laten zien aan, um, ja, aan de bevolking daar. Want ja, zij richten zich ook op het voetbal met het WK... Uh, dat zij organiseren in 2022. En ja, nu weet je niet wat... De bevolking, om ze dan maar even zo te bestempelen... de bevolking van Qatar, wat die ervan vindt, dat weten we eigenlijk niet. Nee, alleen eigenlijk je collega's natuurlijk in dat opzicht. Ja. Uh, ja, jullie hebben niet gewonnen, helaas. Uh, wat moet er de volgende keer beter om toch een prijs in de wacht te slepen... en misschien op andere festivals ook terecht te komen? Nou, heb je even. Nou, uh, niet heel erg, Robert. Moet heel eerlijk zijn. Nee, nee, kijk, we wij zijn, wij zijn uiteindelijk beginnende filmmakers. Uh, dit, dit was ons allereerste documentaire. Er valt genoeg aan te verbeteren, op ieder vlak wel. Uh, maar wij zijn heel erg blij dat het verhaal dat wij voor ogen hadden... dat we dat in ieder geval hebben over kunnen brengen. En uh, dat het dan camera technisch allemaal nog niet allemaal even vloeiend is, et cetera. Dat, uh, dat, dat moeten we maar in de toekomst gaan leren. Ja, en uh, waar kunnen wij hem nog zien in Nederland? Goeie vraag. Dat wij, wij hopen dat hij binnenkort nog op de Nederlandse televisie komt. En dat, dat gaan we in deze, deze aankomende week gaan we dat ook weer flink oppakken. Dus als je nog mensen kent bij de Vara die um, heel graag willen uitzenden, dan doen we daar nu een beroep op. Zo, je maakt even onbeschaamde reclame voor een Wedstrijd van Zijn Leven: een documentaire <laughs> van uh, Christel van der Meer en Robert Smit. Dank jullie wel. Uh, ja, e Dit is Radio 1. Half geweest, wil ik al zeggen. Hier is Mark Visser met het NOS Journaal. Voorden schrapt de geplande herdenking van Duitsers op 4 mei. Aanvankelijk wilde de organisatie het mogelijk maken... om na de herdenking via de graven van Duitse militairen... de begraafplaats te verlaten. Plan is ingetrokken naar kritiek van onder meer... het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Voorden zag het als een daad van verzoening. Maar volgens het Nationaal Comité haalt de gemeente dingen door elkaar. De directeur zegt dat je op 4 mei niet de daders moet herdenken.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 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen de pruiklozen en de bepruikten vliegen elkaar in de haren. Je bijna 50 jaar oud, dit nummer Nak wood van Eddie Floyd. Vara. de gids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, goedemorgen. Je gaat eerst naar Hongkong vandaag. Ja, tot 1997 was uh, Hongkong een Britse kroonkolonie. Daarna, of inmiddels is het, uh, is het een, een speciale administratieve regio, hoort het bij de Volksrepubliek China en onder het mom van één land. Twee systemen zijn er nog uh, heel veel Britse invloeden terug te vinden in Hongkong. Zoals ook het Britse systeem van het gewoonterecht. En daar hoort bij dat rechters en advocaten in de rechtszaal... een pruik van paardenhaar dragen. Die traditie houden ze in Hongkong gewoon in ere? Ja, er was sprake van in 1997 bij die machtsoverdracht dat het misschien zou verdwijnen. En sommige rechters en advocaten die vonden dat wel een mooi moment. Want ja, die pruik die is, die, die vinden ze dat wel eigenlijk wel warm en onhygiënisch. En hij jeukt ook wel. Dus dat was wel een aardig moment geweest onder vanaf komen. Uh, maar dat is toen, uh, toen niet gebeurd. En ja, je zou kunnen zeggen, Hongkong heeft, uh, heeft een heel ander klimaat dan Groot-Brittannië. Veel warmer en hoge luchtvochtigheid. Dus het dragen van die pruiken is nogal oncomfortabel. En toch zijn ze gebleven. Dat terwijl de Britten die traditie juist heel voorzichtig gedag aan het zeggen zijn. In 2008 verdwenen, verdwenen pruik in civiele zaken. En het is een goede ontwikkeling, al dus advocaat Tom Dumont. The reality is if you're good, your clients will be confident. If you're bad, The fact that they got confidence because you're wearing some horsehair on your head and an ancient gown on your back shouldn't be allowed to cover up for the fact that you're bad, I think. You should stand on your merit, not on your fancy dress. Dat, paard, dat uh, paardenhaar op je hoofd, die ouderwetse toga... die mogen niet verhullen dat je een slechte advocaat bent... en ze mogen geen vals vertrouwen wekken bij de cliënt. Dat zij Dumont in de tuin. Want uiteindelijk, zei hij, gaat het erom om je verdiensten... en niet om het kostuum dat je draagt. Nou, in Hongkong houden ze dus vast aan die pruik. Sterker nog, er zijn advocaten die traditiegetrouw geen pruiken mogen dragen. En die advocaten doen nu pogingen om dat recht wel te verwerven. En wat voor advocaten zijn dat dan? Uh, dan heb je het over de solicitors in het uh, Britse recht... Is er een verschil tussen solicitors die vooral uh, contact hebben met de cliënt voorafgaand aan een, uh, aan een rechtszaak. En dan heb je daarnaast de barristers. En die barristers die mogen van oudsher in de hogere rechtbanken zaken pleiten. Nou daarbuiten heeft een barrister eigenlijk geen contact met de cliënten, want daar zorgt de solicitor voor. En die barristers die kun je een beetje beschouwen als de advocaten die bovenaan de voedselketen staan. En zij mogen sinds de 17e eeuw pruiken dragen. Nou, onlangs hebben de solicitors van Hongkong gevraagd bij de hoogste rechter om ook een pruik te mogen dragen. Dragen. Dus, Willem Frank, als ik het goed begrijp... willen die sollicitors heel graag zo'n warme, onhygiënische paardenharen pruik dragen. Zo'n jeukende? Um, ja, ik, ik, mijn vraag is toch eigenlijk... gaan die dingen wel eens in de was? <laughs> nou, ja, het, het schijnt juist dat hoe ouder die pruik is... en hoe vergeelder de pruik eruit ziet... Ja, hoe, dat, dat wil dan iets zeggen over de, de, de, de ervaring, de senioriteit van de eigenaar van viezer, die pruik. Hoe viezer, hoe beter. Hoe viezer, ja. hoe beter. En ja, zo'n statussymbool gaat dus nauwelijks in de was. Nou, de, de reden waarom de sollicitors ook zo'n... Zo jeukende, zo'n paardenharen pruik willen dragen. Dat is omdat ze in Hongkong bij steeds meer zaken... ook in de rechtszaal zelf mogen pleiten. Ze, ze betreden dus het terrein van de barristers. En nu vrezen de solicitors dat ze door de rechters en door de juryleden... minder serieus worden genomen als ze daar pruikloos verschijnen. En die kwestie hebben ze dus neergelegd bij de hoogste rechter. Heeft die al uitspraak gedaan? Die heeft uitspraak gedaan afgelopen vrijdag. En hij heeft dit verzoek verworpen. En dat was... Tot woede van de solicitors, die nu roepen dat de pruiken dan maar helemaal moeten verdwijnen uit Hong Kong. Maar dat ziet berster Kevin Tang helemaal niet zitten. I think in order to maintain the dignity of the profession, I think the voices will say that we should maintain the tradition by wearing the wicking gown. Ja, Tang hij is ervan overtuigd dat de toga en de pruik moeten blijven... om de waardigheid en de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Hongkong te waarborgen. Vergis je niet, dat is een heel gevoelige kwestie... omdat in Hongkong wordt gevreesd voor een groeiende invloed van Peking. Ja, en daarom worden de, de pruik en het Britse gewoonterecht... bijna angstvallig in ere gehouden. Ja, tot zover de pruiken in Hongkong, want je hebt ook nog een ander onderwerp. Ja, deze week is in Toronto een opmerkelijke documentaire in première gegaan. Uh, die heet Unclaimed. gaat over een Amerikaanse militair die tijdens de Vietnam... Naam oorlog met zijn helikopter in de jungle neerstorten. Dat was in 1968. En nu zou hij weer zijn opgedoken in Vietnam. Dus hij was al die tijd vermist. En nu zou het dus weer zijn. Oh. Het gaat om sergeant John Hartley Robertson. Hij werd aangetroffen door een andere Amerikaanse veteraan. Tom Fons. En over die Fons. Ja, dat is eigenlijk de, eigenlijk de hoofdpersoon in die documentaire. Zijn hele leven stelt hij. Ja eigenlijk. Uh, of, of is hij, hij alleen maar bezig. Stelt hij zich een doel. Het terughalen van strijdmakkers uit Vietnam. Uh, en zo vond hij. ...vond hij ook de man die claimt sergeant Robertson te zijn. In 2008 I was ik in Southeast Asia doing humanitarian work humanitaire werk... ...als ik de historie van een man die in een remote village leefde... ...klaamde om een MIA te zijn... ...als een christian en een veteran I didn't have a choice. I had ik geen keuze. Ik moest deze man zoeken en zien of hij een Amerikaanse soldier was. Ja, het was in 2008, vertelt Tom Fons. Uh, die documentaire die volgt hem... Uh, terwijl hij probeert om die, uh, die man die zegt dat hij uh, John Robertson is... Uh, om die man in contact te brengen met, uh, met zijn zus in Amerika... Het probleem is alleen dat die man die zegt dat hij Robertson is... die spreekt geen woord Engels meer. En hij kan ook helemaal niets vertellen over uh, dat gezin... dat hij vroeger had in Amerika en zijn familie. Hij zou namelijk zijn geheugen kwijt zijn geraakt. Door die helikoptercrash had hij een hoofdwond opgelopen. En later is hij ook nog eens gemarteld uh, toen hij gevangen werd genomen. Ja, en Hoe weten ze dan dat hij ook echt die vermiste sergeant is? Uh, en dat is een hele goede vraag. In de film zit een ontmoeting uh, tussen, die, tussen mevrouw Robertson, zijn zus dus... Uh, en de man die zich uitgeeft voor haar broer. Uh, nou, 44 jaar na zijn vermissing komen zij weer bij elkaar. Dat uh, schijnt een heel emotionele gebeurtenis te zijn geweest. Uh, die te zien is in die film. De zus is overtuigd dat het haar broer is. En ook Tom Vance is er van overtuigd geraakt... dat het gaat om sergeant Robertson. En filmmaker Michael uh, Jorgensen die zegt dat het hem vooral te doen was... om die zoektocht en minder om waarheidsvinding. Ik dat het niet was John Hartley Robertson was... Really carry the, the ja, hoe dan ook, dit verhaal is uh, heel groot opgepikt door uh, Canadese en Amerikaanse media. Grote Canadese kranten hebben erover geschreven. Maar intussen zwelt de kritiek aan, want er zijn enkele uh, vooraanstaande Vietnam-veteranen die zeggen dat ze deze zaak 20 jaar geleden al hebben, hebben uitgezocht. En zij uh, menen te weten dat uh, dit Sergeant Robertson helemaal niet is, maar een uh, voormalige Franse koloniaal, iemand die luistert naar de naam Ngoc. Uh, en ah. dat is volgens die, volgens die Vietnam-veteranen een oplichter. En de FBI die is hier ook bij betrokken geraakt een paar jaar geleden. Want die man die claimde bij, het, uh, bij de Amerikanen, bij de, bij de autoriteiten... claimde hij uh, zijn, zijn soldij nog voor, de, voor die periode dat hij uh, nou ja, vermist is geweest. Uh, de FBI die heeft zijn vingerafdrukken vergeleken... met die in het oude legerdossier van Robertson. En die komen niet overeen. Dit verhaal is dus te mooi om waar te zijn. Geen happy end. Dankjewel, Willem Frank ten Oud.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 van de Rolling Stones. Eind vorig jaar verscheen de single oktober. En morgen beginnen ze aan hun zoveelste tournee... om hun vijftigste verjaardag te vieren. En dit keer trekken ze door Amerika en Canada... te beginnen in Los Angeles. Maar de heren zijn oud en de geruchten over een afscheid... zijn nog altijd niet uit de lucht. Is dit dan de laatste keer? Of zou het de laatste keer moeten zijn? Ik vraag het aan Stones-fan Gerry Schouten. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Doom and Gloom, het nummer dat we zojuist hoorden. Is dat een uh, goed nummer? Nu wel. Nu wel, toen maar ik het eerst hoorde, Toen ik het voor het eerst hoorde op de BBC Radio... toen haalde ik mijn schouders op en ik denk van... Uh, wow. nee, ik zit hier niet op te wachten. Waarom niet? Heel veel herrie. Te veel herrie. Ja, en ik loop ook al bijna tegen de zestig. <laughs> maar nu, na, uh, ruim een half jaar later of iets later nog... zeg ik van uh, het staat als een huis. Maar dan bent u wel een kritische stones fan. Ja, zeker. Slik niet alles voor zoet koek, wat ze dus maken. Nee. Nee. Want uh, hoe kijkt u naar ze? Uh, ik, ik zei het al, veel mensen zeggen ja, het zijn gewoon oude mannen. Grote namen, natuurlijk. Nog grotere hits. Maar misschien ook wel een beetje vergaande glorie. Uh, aan de ene kant zeg ik van. Uh, ja, wie zit er nog op de stones te wachten? Maar aan de andere kant zeg ik van. De heren lopen toch allemaal uh, dit jaar, Mick en Keith, tegen de 70. Ze worden 70. Charlie Watts gaat er nog zelfs iets overheen. Ronnie Wood is dan nog de jongeling. Ja, vind ik het toch uniek? Een band die al uh, 50, 51 jaar. toch nog uh, ja, zowel jong uh, als oud en wat er allemaal tussenin zit. ja, toch uh, nog kan bewijzen van. we zijn de greatest rock and roll band in de wereld. Ja, want het klinkt nog wel lekker, toch? Het klinkt zeker lekker. Ja. En uh, ja, over dat kritische natuurlijk... Uh, maar ik vind best wel dat ik mijn mening mag zeggen... ook als stoonscanner. Want dat Zoalsi bent u, hè, stoonscanner. Ja. Uh, ja uh, Zal ik de luisteraars uh, vertellen dat ik hier bijvoorbeeld een handtekening heb? Van, nou ja, eigenlijk een kopie van de handtekening... van Mick Jagger uit zijn paspoort. En die is in uw bezit. Ja. Hoe komt u daaraan? Ooit jaren geleden, in de jaren 80... Uh, kunnen kopen uh, ook een kopie dan wel... Van mensen die ik tegenkwam op een beurs... Ik dacht ergens in Utrecht. En die werkten daar in het gemeentehuis van Dartford. Waar Mick en Keith Richard. Mick en Keith zijn geboren ook. in 1943. Ja, op een of andere manier. konden hun daar aankomen. En ik kreeg het in mijn handen. Ik moest er 35 gulden voor betalen. En ja, ik vind het leuk om uit te delen ook naar jullie toe. En hij, hij, u bent niet afgezet, hè? Dit is wel de echte? It's the real, ja, het, het is de echte handtekening van Mick Jagger... want ik heb natuurlijk heel vaak de echte handtekening van Mick Jagger... mogen ontvangen en van, van alle andere stooms. Nee, hij is echt... Ja. Hoe kan, hoe kan het, want u zegt dat ik hem zo vaak mogen ontvangen, die handtekening? Hoe dan? Ik heb ze heel vaak ontmoet. Mijn mooiste periode dateert toch uit de jaren 70. Dat begon in 1970, toen ik de Rolling Stones als 16 jarige rookje voor het eerst zag in Amsterdam. En de mooiste tijd is voor mij 1973, toen de Stones aan het oefenen waren in de Doelen in Rotterdam, waar zij ja, bijna drie weken verbleven. En daar heb ik zo'n mooi netwerk op gebouwd. Ja, daar ben ik dankbaar voor. Ik ben er gewoon een beetje tussen gekomen en nu heeft gezegd: ik ben geen Ja, maar wel op een hele uh, relaxe manier. Dus niet dat opdringerige van Mickey, Mickey, Mickey, Mickey in het begin. Nee. Gepast. Gepast, ja. Wat is een, uh, een mooi nummer? Wat vindt u een mooi nummer? Ja, ik zeg gelijk meteen voor mij: uh, ik hoop nog een tijd mee te gaan in dit leven. Time waits for no one. op de webcam, moet ik even zeggen, via de gids.fm kunnen mensen ook kijken. En wij zien daar beelden ja, okay. van ja. de Stones. En u begint heel blij te lachen en te wijzen direct. Ja, nou, ja. Nee, de beelden die ik zie, die zijn duidelijk minder van kwaliteit die ik heb. Die zijn veel scherper. Een collega van mij, en ook een Rolling Stones die John swetsloot die heb uh, in de wereld, uh, nee, ja, bij de wereld draait door bij de top 2000 gezeten met dit item. Nou, de beelden zijn uh, slecht vergeleken met... Waar uh, zijn deze beelden gemaakt? In de doelen in Rotterdam, 1973. Dus echt die tijd dat u er ook was? Ja, en ja, ik, sta, ik loop er ook tussen met mijn lange haren denk ik. Ja, maar ja. Ik, ik ken u niet zo snel hoor, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ja, dan loop ik in een groene shirt. Ik sta nu te fotograferen. Kijk. Ja. Ziet u jezelf toch nog even mooi terug ja. bij ons? Maar, meneer Schouten, waarom is dit nummer, de Time Wage for No, en waarom is het zo mooi? Is het, is het typerend voor de Stones? Uh, nou, laat ik eerst even voor mezelf uh, spreken. Nee, ik heb wat uh, gezondheidsproblemen. Uh, en uh, ja, ik wil daar niet te veel weer over zeggen ook. Maar uh, ik, zei, ik gaf er net al aan van ik hoop nog een tijd uh, mee te mogen gaan. Maar dit nummer is voor mij typerend uh, het geweldige solo, het gitaarwerk van Mick Taylor... Die gelukkig nou weer af en toe zijn partijtje speelt bij de Rolling Stones. En ook de teksten en zo. Uh, ja, je kan nooit, en dat is me goed ook, je kan nooit zeggen wanneer het je tijd is. Snap je ongeveer? Ja, ik begrijp je wel. En uh, deze mening, uh, dit nummer is bij, uh, gelukkig is die vorig jaar doorgedrongen in de top 2000. Mochten de mensen kiezen. Is voor veel mensen, uh, ja, een geweldig nummer. En ja, we horen hem dan wel wat vaker op de radio, maar... Ik zou het nog graag wat vaker willen horen. Mag ik er nog eentje laten horen die u niet zo goed vindt? Mag. Ja, meneer Schouten? Hier bent u wat minder enthousiast over. Ja, het nummer uh, Lies, geloof ik, hè? Ja, dacht dat ik. Is ja. Hem. Van het album Some Girls. 1978. Ja. Nou, ik zei gisteren door telefoon, even tegen de redactie. Spoel maar door, hoor, door het toilet. Nou, heel gauw dan. <laughs> maar, maar waarom dan? Ja, het doet me niks. Het, nee, ik vind het een Brock Harry en nee, ik vind het niks. Het is niet Des Stones. Ja, misschien wel voor andere mensen. Maar, maar nee, ik, ik, ik ik Muzikaal, als je goed muzikaal bent. En ik ben heel kritisch ook muzikaal, omdat ik zelf ook wat instrumenten bespeel. Nee. Ja, nee, ik begrijp het. Het uh, mag ik nog een stukje van mijn favoriet dan laten horen. Uiteraard, heel benieuwd. Misschien is het uw favoriet ook wel. Ja, dit is uh, ja, dit is één van de mooiste die ze ooit uh, ook gemaakt hebben. Bracht ook een veel stroming nieuwe fans, oudere fans met zich mee, omdat het toch een beetje ook klassiek getint is, vind ik persoonlijk. Ja, ik heb hier heel mooie herinneringen aan. Voordat het nummer op de plaat uh, moest verschijnen in de winkel lag had ik hier al een opname van... die zij toen repeteerden in de Doelen in Rotterdam in 1973. Toen zij daar waren, ter voorbereiding van een Europese tournee. En ik heb van de sound engineer Keith Harwood destijds... en ja, zoveel mooie opnames gehad, dat wil je niet meer weten. En ik, ik kan me ook nog herinneren, dat vind ik wel even leuk om te zeggen... Uh, dat mijn vader dit nummer hoorde en dat hij zei van... joh, wat mooi, oh, dit is Stones. Wel even wat anders dan uh, Satisfaction in het Painted Black. En uw vader was niet zo'n Stones fan? Ja, ja, best wel. Ja, ja. Dit, nou, hij, hij is maar, mooi, want u zegt oudere fans, maar dit is een nummer dat ik ook heel erg mooi vind. En het is totaal, de dus Stones zijn niet van mijn generatie, nee. uit mijn tijd. Maar hierdoor heb ik wel zoiets van, hé, hey, dit, dit zijn ze. Dus dit, dit, dat is ja, een beetje dat verbindende ook, wat u zegt. Hè? Dit is uh, ja, echt een klassieker ook. Ja. ja, en deze leerde ik ook kennen. Ik keek naar de serie Tour of Duty eind ja. jaren 80, uitgezonden door Veronica over een groep Amerikaanse soldaten in Vietnam. Dit was de leadsong eigenlijk. Ja, de zoveelste hit, want hij is natuurlijk. Uh, het, het, het stond uit 1966. En ja, inderdaad, wat je zegt met de Tour of Duty. Uh, uh, ja, werd het weer opnieuw uitgebracht. En uh, ja, het bereikte weer een hoge plaats. En ja, als ik dan even terug gaad, uh, met Brian Jones nog op de sitar. En. Dat is mooi, in 1966. Ja, en... Meneer Schouten, ik zou met u de hele geschiedenis van de Stones willen <laughs> doornemen. Maar ik ben ook aan mijn tijden gebonden. Ja, Heel kort. Allemaal... Gaan ze ermee ophouden, of zien we nog veel meer van ze? Ze gaan nog wel even door, want het moet er geen bankzitters worden. <laughs> zo is dat. Te zien, en u gaat er naartoe in Hyde Park in juli. U ja, gaat ze zien, klopt, zo ja. is dat. Gerry Schouten, Stones fans van uh, ja, misschien wel het eerste uur. Hartelijk dank. Dank je wel. Wat kunt u nog zien op tv vanavond? Ik pik er eentje uit. De keuringsdienst van Waarde om vijf voor half negen op Nederland 3 duikt in de wereld van de sushi. Tot een aantal jaren geleden nog exclusief. Vandaag de dag gemeengoed. Verkrijgbaar ook bijvoorbeeld bij de supermarkt. Wat is er nog Japans aan de sushi? Straks op deze stoel Jurgen van den Berg met lunch. Surf naar gids.fm. Tot morgen.